In het radiofe-programma Cappuccino zegt Gerberingel Gerbrandi van D66... dat er zo snel mogelijk het Centraal Europees Register moet komen. Volgens hem is Jansen Steur niet het enige geval in Europa. Het aantal wanbetalers onder bedrijf is vorig jaar met 20% gestegen... meldt de Nederlandse Vereniging van Incassoondernemingen. NVI vindt het hoge aantal schokkend en spreekt van een domino-effect. Als de ene bedrijf zijn rekeningen niet meer kan betalen... komt het andere bedrijf daardoor ook in de problemen.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 de Grote kocht 34 tot 36 in Zandvoort. Ja. Wanneer het lekker weer is de natuur in blijde lach. Hapazes knooien, strooien en haar voor de dag. De meisjes maken stijve patseljotjes in de haar. De jongens koppen een zwembroekje dan is het zaakje klaar. Om vijf uur morgens is het heer ze gaan naar staat en paar die zegt ja verkeer zand Mama zegt dat er man een oude zij ze is En dan roept zij uit, dat kind de zee, ze is hier zo fris Ze plaatst de deel, met sfeer, haar vaaier op gewoon. Maar plotseling roept ze gil, de zee zit in mijn ogen, gaan naar zon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 demonstratiefilmpjes, die heb ik de originele filmpjes van gezien. Daar werd dus hard aan getrokken om dus een berg op te komen met een aanhamertje, grote sprongen over berg, over heuvels heen. En Fort kreeg dus in de eerste instantie kreeg de eerste 25.000 te produceren. In een kortere tijd. In is 1942 is hij begonnen. En hij heeft het vol gemaakt tot en met 1945 praktisch aan het eind van de oorlog. Ford heeft hetzelfde. Alleen Ford heeft dus iets anders te werk gegaan. Die heeft gezegd, ik krijg natuurlijk garantie kwesties. Ik krijg problemen met die meneer Willis... die dan toch waarschijnlijk een mindere kwaliteit bouwt als dat ik. Dus elk onderdeeltje van een Ford werd met een Fje... met dat mooie kringetje zoals je het nu nog ziet op de Ford. Op elk bouwtje moertje, op elk stukje plaatwerk...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 in heel Nederland ongeveer een twintig, dertigduizend... Uh, Canadezen, Engels en Amerikanen... ...aan het vechten moeten houden, eten en drinken... ...en ook moeten slapen nog een keer. En de benzine niet te ja. Het moest en, Dan hadden we ook nog Chevrolet's. Die waren ietsje kleiner, dacht ik. En die hebben we in Zandvoort veel zien rijden. Die, uh, ja, dat is een, uh, een goede greep geweest... ...van een uh, hoop ondernemers in Zandvoort. Om dus weer uh, de boel op gang te krijgen. De groenteboer bijvoorbeeld, die... Uh,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 uh, we zo'n alleen toe. Uh, overigens krijg ik een boodschap door dat als er luisteraars zijn die vragen hebben, of een opmerking, dan kan u naar de studio bellen 573-0393. Studio 573-0393. En nu kan u vragen stellen. We gaan even naar uh, wat muziek uit die tijd luisteren. We gaan luisteren naar uh, Vera Lynn, White Cliffs of Dover. Sorry.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 Tomorrow, just you wait and see.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 Grond aan toe ja. afgebrand. Ja, ja. En de paarden liepen tot in het dorp hier? Die liepen tot het uh, <laughs> gratis plein liepen de paarden. <laughs> ja. Dus er was ineens niet één paard, is er ook maar bezweken van, uh, van de brand. Ja. En dat was natuurlijk wel positief. Het verhaal gaat, Gerard, jij was chauffeur van die ja. uh, vrijwillige chauffeur ja. van die uh, wagen. Het verhaal gaat, hij is later verkocht en hij heeft nog wat extra geld opgebracht, omdat er nog een origineel kogelgat in zat.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 Ja. Hoe die 7 weer uitgingen Ja, de wippert... Uh, ja, dat schoot... Voertuig, die, uit, dat die schoters... schiet een lijn naar een boot toe... Ja, een wippertoestel, dan... Uh, om dat, verbinding te maken. Ja, ja. Met Als een schip in nood was, dan ja. werd er een uh, lijn overgeschoten ja. met een wippertoestel, heet het. Ja. En dan... Uh,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 De stal van de circus wat er toen was. Nou ja. Ja. En dat was later. Dat is anders gaan we uit de tijd loppen. Even muziekje tussen. Oh, is goed. Ja? Andrews is, oh nee, sorry, Glenn Miller. Zet dan op het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 Just to call Bunny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never wrong. So chat nooga choo-choo. Won't you choose me home? Chat nooga, chat nooga, get a boy, Chat nooga, chat nooga, call a boy. Chattanooga choo choo Won't you choo, -choo me home Chattanooga choo choo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 waar de onderdelen waren daar en die kwam er heel veel uit België vandaan. Ja, en, en, uh, en daar zat denk ik een hele grote groothandel die via Amerika die spullen dus, dus uh, naar, uh, naar Nederland uh, verstuurde. Ja dat was een mooi bedrijf. Maar hier... ja, en dan had je nog Flor Bonnie met zijn prachtige tikhouten jeep die dus uh, waar hij dus uh, in Volendam gekocht had.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 Want dan zat die weer helemaal vol met sluts van het zout. Ja. Dat codeert natuurlijk in het aluminium carbateur. Ja, en waar die auto gebleven is, weet ik eigenlijk niet. Maar ik vond het altijd wel een heel bijzondere jeepie wat hij had. prachtige tiek hout, dat uh, deed mijn oorlog. Ja. Wat, jullie waren geen dealer op dat moment, zo nee. vlak na de nee. oorlog. we hadden een gemengd bedrijf. Uh, mijn vader heeft voor de oorlog nog paden beslagen zelfs.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 Toen zat ik in de trein terug. En denk dacht nou, ik heb heel zand wat afgelopen. En ik ga nu naar iemand toe. Dan ga ik niet de deur meer uit. Ooit moet dat Prins Drietje, wat ik dus had verkocht, verkocht hebben. hebben. En is gelukt. oh ja? ja. ja. ja. Ik was te gelukkiger Wie <lacht> was te <de> gelukkiger <lacht> ja. uh, Nou, dat mag je zo weten. Gerard Hoorhuis. Ja. ja. Dat is een vergestelde jongen. Ja. Toen was met metselaar. Woonde bij met zijn moeder thuis. En zijn vader thuis. En die kocht dus. En die is tot het bedrijf sloot klant geweest. Leuk. Ja, goed. We gaan zo verder. Eerst even muziek. Andrew Sisters bij Meer bist van Of All the boys I've known and I've known some until I first met you I was en and when you came inside dear, my heart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 Again I'll explain It means You're the fairest in the land I could say Bella, Bella Even seven Underbar Each language only helps Me tell you How grand you are I've tried to explain I'm mere it's a shame So kiss me And say you wonder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 En in Amsterdam is er ook een goed geoutilleerde werkplaats. He. We hebben daar uh, de technische commissie uh, man zitten. Elk district heeft een, een technische commissie man. Dat is Lou Hermanides. Dat is ook een van de eerste, van het eerste uur. Heeft er ook zelf mee gewerkt en aan uh, gesleuteld en aan uh, gedaan. En uh, heeft daar een uh, grote handel groente in Amsterdam mee uh, aan de gang gekregen na de oorlog. Ook weer met het materiaal. Ja en uh, doet dat uh, met zijn 78-jarige leeftijd uh, tot aan... Uh,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 ...hebben we daar het oude fort helemaal totaal ingericht. En er staat zelfs een duplicaat van een Spitfire. Ja. Okay. En je hebt Ieder jaar heb je dan... De, de Red Bull Rit. Jaar hebben we organiseren voor de mensen die ons ondersteunen... ...en de leden en de vrijwilligers organiseert KTR... ...onder de vlag KTR, dus met 40, 50 voertuigen... ...een rit door de Haarlemmermeer...